Sabbat shalom, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Fijn om samen te zijn. En om ja, God te loven en te prijzen. Om wat hij gedaan heeft. En wat hij doet. Laat het showvageschal maar klinken, Matthijs. Zingen we gelijk het uh, Sabbat Shalom er achteraan. Shema oh Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH Echah, Baruch Shem kevod, Malchutol leolam ha'e. Ho Israël, JHWH is onze God. JHWH is één.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 Amen. Welkom. We willen de Sabbatspsalm gaan zingen, psalm 92, Tof Leodot la Adonai. Jehoede sprak tot Jozef, laat mij alstublieft spreken zonder dat u woedend wordt. U bent immers in macht gelijk aan de farao. U vroeg ons, hebben jullie nog een vader of een broer? En wij zeiden, wij hebben een oude vader met een jong kind hem geboren op zijn oude dag. Zijn broer is gestorven en nu is hij enig overgebleven van zijn moeder en onze vader houdt veel van hem. Toen heeft u tegen ons gezegd, breng hem naar mij toe, opdat ik hem kan zien. Wij gingen terug naar Canaan, naar onze vader, met het voedsel dat wij van u gekocht hadden. Toen dat was droeg onze vader ons op om nieuw voedsel te gaan kopen in Egypte. Mm -hmm. Wij zeiden toen tot onze vader dat wij dan niet konden gaan zonder dat onze jongste broer mee zou gaan. Onze vader zei toen, jullie weten dat mijn vrouw Rachel mij twee kinderen heeft geschonken. Eén is weggegaan en nooit meer teruggekomen. Zodat ik moet denken dat een wild dier hem verscheurd heeft. En nu willen jullie mij de, andere, de ander afnemen. Als deze ook niet terugkomt, zal ik in diepe ruis sterven. Hoe zouden wij nu terug kunnen naar onze vader, zonder dat deze jongste bij ons is? Wij zouden het leed van onze vader niet aan kunnen zien. Jozef kon zich niet langer bedwingen en beval zijn dienaren weg te gaan, zodat hij alleen was met zijn broers. En Jozef riep huilend: ik ben Jozef, die jullie hebben verkocht. Leeft onze vader nog? De broers van Jozef konden niet geloven wat zij hoorden en Jozef sprak Jullie hoeven niet bang te zijn voor mij. Ik ben hier door God vooruit heen gezonden opdat wij niet zullen omkomen van de honger. Er is al twee jaar hongersnood in dit land en het zal je nog vijf jaar duren. God heeft mij vooruit gezonden opdat wij te eten hebben hier in Egypte. Trek nu vlug naar onze vader en zeg hem dat ik leef en als onderkoning van Egypte onder de farao. Kom, laat ons, gaan, laat ons gaan wonen in het land Goshen, hier dichtbij. Breng onze vader en kom hier wonen met jullie kinderen en kleinkinderen. En de farao sprak tot Jozef: Zeg uw broers dat zij en uw vader, al uw familie, welkom zijn in dit land. Zo deden de zonen van Israël. Jozef gaf hun wagens en eten voor de weg naar Canaan en terug. Zij trokken naar Canaan en kwamen bij Israël. Toen zijn zonen hem vertelde dat Jozef nog leeft, geloofde hij hem niet. Pas toen hij alle woorden gehoord had, die Jozef had gesproken tot de broers. En de wagen zag die Jozef had meegegeven, leefde de geest van Israël op. En hij zei, ik zal meegaan naar Egypte. Ik wil Jozef zien voordat ik sterf. Israël ging op reis en kwam in Berseba waar hij een offer had bracht aan de God van zijn vader Isaak. De eeuwige sprak tot Israël in een droom. Hij riep, hij riep Israël, Jacob, Jacob, en hij antwoordde, hier ben ik. En de eeuwige sprak en zei, ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om naar Egypte af te dalen, want ik zal zijn met jou en met je nakomelingen. Ik zal je tot een groot volk maken en jou met jouw volk terugvoeren naar Canaan, zoals beloofd aan je vader en grootvader. Zij vertrok uit Beersheba met Israël, de vrouwen en de kinderen, en de wagens die Jozef had meegegeven. Ze kwamen aan in Egypte met hun vee en met al hun bezittingen uit het land Kanaan. Israël met zijn familie, kinderen en kleinkinderen. Alle personen die met Israël meegingen waren 66 zielen. Jozef en zijn vrouw Osnat en hun twee zoons die geboren waren in Egypte. Efraim en Manasseh waren al in Egypte. De hele familie van Israël was 70 zielen. Judah ging voor hen uit naar Jozef, opdat zij zouden weten dat zij zouden komen en dat hij de weg naar het land Gozen zou voorbereiden. Toen Israël Jozef ontmoette, zei hij, nu kan ik sterven nadat ik jou in leven heb gezien. Jozef vertelde aan de farao: mijn vader en mijn broers en al hun familie en al hun kleinvee en rundvee zijn van Canaan naar het land Gozen gekomen. En Farao vroeg hem, wat is jullie beroep? En zij antwoordde, wij zijn schaapherders. Wij zijn gekomen omdat de hongersnut zwaar is in Canaan. Farao sprak tot Israël en zei, uw familie is welkom in dit land. Het land Egypte is uw huis. U zult geëerd omwille van wat Jozef hier heeft gedaan. U mag vestigen in het land Gozen. Hierna sprak Farao tot Israël en vroeg, hoe oud bent u? En Israël antwoordde, mijn leven heeft 130 jaar geduurd. Maar slechts weinig jaren waren gelukkige jaren. Jozef wees zijn vader en zijn broers een woonplaats aan en gaf hun grond in bezit in het land Egypte. En Jozef gaf hen eten, ondanks er hongersnood was. De mensen van Egypte betaalden met het geld voor het graan dat Jozef in de zeven goede jaren had opgeslagen. Toen het geld op was, kwam het volk van Egypte bij Jozef en zei: Geef ons brood, wij hebben geen geld meer. Maar geef ons brood, opdat wij niet sterven. Jozef zei, breng dan jullie kleinvee en rundervee hierheen, dat ik ruil voor koren. En zo gebeurde het. Na een jaar kwam het volk van Egypte bij Jozef en zei, we hebben geen vee meer om aan u te verkopen. Koop dan onze grond, opdat wij te eten hebben en niet zullen sterven. Jozef deed zoals hem gevraagd werd en kocht het land in Egypte in ruil voor voedsel. En zo kwam al het land in bezit van de farao dankzij Jozef. We zitten in de kersttijd. Nou ja, iedereen is kerstfeest aan het vieren, lichtjes, kerstbomen, noem maar op. Iedereen geeft er aandacht aan. En eigenlijk doen wij als doen we eigenlijk heel weinig aan de geboorte van Yeshua. Dus ik er toch vandaag bij stil te staan. Het is de verkeerde tijd, kerstmis, zegt dat al het woord, hè? Kerstmis, het is mis. Het is de verkeerde tijd, het is op een afgodsdag... Maar toch denk ik dat het belangrijk is om toch even stil te staan bij de geboorte van Yeshua. De geboorte van Yeshua is een heugelijk feit. Heugelijk omdat God hem gegeven heeft als middelaar voor zondaren. Dankzij het werk van Yeshua mogen wij Abba Vader zeggen. Kerstmis is zoals er staat, mis. Zijn geboorte was tijdens het loofhuttenfeest en hij werd in een broodkist of een broodbak gelegd. In een loofhut, de Bethlehem, broodhuis, hoe toepasselijk. Ik ben het brood des levens, zegt hij zelf. Niet in een stal en niet in een voederbak. Na Yeshua's geboorte werd hij geëerd door drie wijzen uit het oosten. Met goud, wierook en meer. Goud, omdat hij de koning van Israël zou worden. Dus een vorstelijk geschenk. Had ze ook nodig, want ze moesten een huis kopen. Dat staat oké, okay, dat ze op een gegeven moment een huis gekocht hebben. En dat ze daar woonden in Bethlehem. En dat ze dan op een gegeven moment ook op termijn vertrekken ze dus naar Egypte. Wierook, omdat hij als profeet zijn gave en bediening zou gaan uitvoeren. Een wijdingsgeschenk. Hij werd ingewijd met Lido. Mere als zalfolie, een lieflijke reuk. Mere was dus een onderdeel van de heilige zalfolie die gebruikt werd om dus de hoge priester te zalven. Ja, ik kan het niet loszien. Dus ik denk dat het echt een zalfolie, en een lieflijke reuk voor de gezalde van de vader was. De hoge priester die straks het ultieme offer zal gaan brengen voor de zondaar. We staan vandaag stil bij de komst van Yeshua en hopen de werkelijke redenen te bespreken en er stil bij te staan. Voor ons geen lief kinderke, maar een machtige redder die gedaan heeft wat hij de vader zag doen en die sprak wat hij de vader hoorde spreken. Het wordt tijd dat wij als Messiaanse gelovigen tijdens het loofhuttefeest tijd gaan inruimen voor de herdenking van deze gedenkwaardige gebeurtenis. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we dan ook op het echte feest stil gaan staan bij de geboorte van Yeshua en daarmee dus een tegenwicht gaan geven aan het hele kerstmis. Matthäus 1, vers 18 tot 25. De geboorte van Yeshua de Messias was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef haar man wilde haar ongemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Toen hij deze dingen overwoog, zie, een engel van Jave verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David. Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. En ze zal een zoon baren, en u zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschiet op dat gevuld werd, waardoor de Heer gesproken is door de profeet toen hij zei, Zie, de maag zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de droom ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar, totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Yeshua. Willen we altijd liederen zingen? We beginnen met Abba Vader u alleen, En dan Kikoahav als Al zo lief had God de wereld. En dan is zij God. Dan gaan we nog op een liederen zingen. Dat is Jubel Jubel, dochter Sions. En dan, dit is de tijd van Elia, als inleiding op de spreekbeurt. Ik wil eens praten over de komst van Yeshua. Er wordt ik vreselijk veel over gesproken deze dagen. En dan hebben ze het steeds over ja, het kindje. Lieflijk, aardig, heel erg bij de mensen gebracht, zeg maar. Veel emotie. Want ja, kerstmis, dat kun je toch niet van de mensen afpakken. Kerstmis is toch eigenlijk het belangrijkste feest wat de christenen vieren. Maar het is geen Bijbelsfeest. Het is geen feest wat God ingesteld heeft. Er zijn nog twee feesten die God niet ingesteld heeft, maar die wel vaak gevierd worden. Purim. Dat is het feest waar het hele Israël uitgeroeid zou worden door Haman. Wat steeds gedacht wordt elk jaar. En je hebt genoek aan, Wat ook vaak rond deze tijd... Plaatsvindt. Ook een gebeurtenis. Waar het hele volk eigenlijk uitgeroeid zou worden. Althans in ieder geval de eredienst. Dus de eerste keer was eigenlijk het hele volk. wat uitgeroeid zou worden. met Purim. En de tweede keer is eigenlijk dat dus de gedachtenis aan God uitgewist moest worden. Moet dat dan ook met Kerstmis? Nou, ik denk van wel. Eerlijk gezegd. Ik denk dat Kerstmis eigenlijk weg moet. En dat Kerstmis gebracht moet worden. De naam al, hè? Kerstmis. Het is een mis. Dus als je praat over wij vieren Kerstmis, dan scha je je in de gelederen van de Roomse kerk. Want de Roomse kerk heeft Kerstmis ingesteld. Een kerst is echt een mis. Opgedragen aan afgoden. Vergis je niet. Het is niks onschuldigs aan, zou je zeggen. Want het hele vieren van Kerstmis niet. Maar is het een fout om te gedenken dat Yeshua geboren is? Nee, dat is niet fout. Het is een geweldige gebeurtenis. Het is niet de grootste gebeurtenis wat vaak gezegd wordt. Wat is nou de grootste gebeurtenis? De grootste gebeurtenis is onze vrijdagdag. Dat is met Pesach. Dat Yeshua dus aan het kruis ging. En dat hij zei, het is volbracht. En dat zijn vader dat offer aanneemt. En dat hij dan opgewekt wordt. Dat zijn de meer belangrijke dingen als kerstmis. Het kon allemaal niet gebeuren als Yeshua niet geboren was. Dat snap ik wel. Maar toch is deze gebeurtenis eigenlijk van ondergeschikt belang. Maar wel belangrijk. We gaan kijken. Waarom is hij nou gekomen? Waarom is Yeshua dus ter wereld gekomen? En wat ik dan veel belangrijker vind is. Niet zozeer over wat er dan nou over gezegd wordt. Maar wat zegt Yeshua daar nou zelf van? Wat zegt Yeshua nou zelf over zijn komst? Wat wil hij dat we daarvan opsteken en wat we daarvan begrijpen en vasthouden? Dat is veel belangrijker. Dan gaan we kijken. Matthäus 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Zegt Yeshua, hé? Wacht eens even. Maar die zijn toch afgeschaft toch? Dat kan hij nou wel zeggen. Maar de kerk heeft besloten, ik moest luisteren. Die hoeft niet meer. Het hele oude testament hoeft niet meer. Maar wacht eens even. Waarom vieren jullie dan kerstfeest? Als jullie gaan zeggen, wij vieren kerstmis. Om te gedenken dat hij gekomen is. En hij zegt, ik ben gekomen. Maar niet om wat af te schaffen. Sterker nog, ik ben helemaal niet gekomen om die af te schaffen, zegt hij. Maar te vervullen. Oh nee, maar dan zijn al die wetten gedaan. Dan we hoeven wij ze niet meer. Wordt er dan gezegd. Want hij heeft alles vervuld. En hij heeft het beter vervuld dan wij kunnen. Dus dan hoeven we dat ook niet meer te doen. Dat is makkelijk, hè? Doet iemand anders het voor je? Dan kun je zelf je handen in onschuld wassen. Is dat zo? Er staat in het Grieks plero, volmaken, compleet maken, aanvullen. Je moet je eigenlijk voorstellen als een glas wat half leeg is en hij maakt het vol. Oh, oh, wacht eens even, dat is dus heel wat anders als dat hij zegt van ik maak het glas leeg. Want wat zeggen de christenen dan? Wij maken het glas leeg, want dat hoeft niet meer. Je ja, zegt het anders. Nee, hij zegt ik maak het vol. En dat zie je ook, daar gaan we straks even naar kijken, als hij iets verderop in hetzelfde hoofdstuk zegt... Er staat geschreven, gij zult niet doodstaan, maar ik zeg hem, als je uw broer uitscheldt, dan gebeuren er allerlei dingen. Sterker nog, als je hem dwaas noemt, dan kom je in de hel, staat er. Zo, so, dat is heftig. Ik denk dat de meeste mensen wel eens een keer iemand uitgescholden hebben voor dwaas. Althans, ik wel. Maar het wordt heftig als je dat dan leest. Dus, hij is niet gekomen om de wet af te schaffen om te zeggen van, nou nee, die wet die doet er niet meer toe. Nee, hij is juist gekomen om een laag onder die wet te leggen. Om het aan te scherpen, zou je zeggen. Dus niks vervullen, maar hij gaat het compleet maken. Zodat iedereen begrijpt hoe je die wet moet interpreteren. Hoe je dus moet kijken naar die wet. Als die wet voorgelezen wordt... en dan praat ik niet alleen over de tien geboden... maar wat hij zegt over de Torah en over de profeten. Als je een over de wet heeft en zoek het als het na... dan haalt hij teksten aan... Uit de Torah, uit de psalmen en uit de profeten. Dus voor Yeshua is heel de tenach is de wet. En dat vult hij aan. Dat maakt hij compleet. Dat is logisch, want hij is een levende Torah. Mattheüs 9, vers 13. Ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars... Om het even op zijn plat te zeggen, daar baalden de Farizeeën en de schriftleden verschrikkelijk van. Want die dachten, sluister, als de Messias komt, dan komt hij voor ons. Wij zijn de rechtmatige voorzetters van Mozes en van al die kerkvaders die hun kenden. Abraham, Mozes, Jacob, Israël. Hun waren de rechtmatige voorzetters daarvan. Dus als de Messias zou komen, dan zou hij voor hun komen. Want hun waren rechtvaardig. Dat zeggen ze ook. Wij zijn de rechtvaardigen. Dat gepeupel, dat zijn zondaars. En Yeshua zegt, ik ben de Messias en daar kom ik uit. voor. Ik kom niet voor de rechtvaardigen of mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn. Maar ik kom voor de zondaars, mensen die mij nodig hebben. Matthäus 10 vers 34, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Dat hebben we net gezongen. Dat zongen de engelen. De engelen bij de herders zongen vrede op aarde. In de mens een welbehagen. Toch zegt Yeshua, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Nou, dat is geen leuke boodschap, hè, met kerstmis. Hè? Dat is niet leuk, hè? Het gaat toch over een lief babytje dat in de kribben is gekomen? Yeshua zegt van niet. Hij zegt, ik ben gekomen met het zwaard. Ik breng het zwaard op aarde... Want er zal een verdeling komen tussen de rechtvaardigen en de zondaars. En dan wel in de bedoeling zoals hij dat bedoelt. Dus je hebt heel veel mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn en dat ze het goede doen. Maar hij zegt, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in de zondaars. Matthäus 5, vers 35, ik ben gekomen om twee drachten zaaien. Tussen man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Wat zeg je nou? Dat meen je niet. Yeshua, dat kan toch niet? Je bent toch niet om tweedracht te brengen in een gezin precies wat er gebeurt. En wij maken het mee. Ja. Je praat erover van, we de Torah geldt nog steeds. We leven vanuit de Torah. Het is het fundament. En je krijgt tweedracht. Je krijgt ruzie. Je hoort er niet meer bij. Je wordt uitgestoten. Je bent bijna eigenlijk een soort godsdienstfanaat. Godsdienstwaanzinnige. Je ziet het helemaal verkeerd. Sterker nog, al die dominees en oudlingen zeggen dat hun gelijk hebben. Ja, dat klopt. Maar wat zegt Yeshua? Dat vind ik veel belangrijker. Wat zegt Yeshua nou in zijn woord? Wat zegt God in zijn woord? deze 15, vers 22, 28, even stilbaar staan. Een heel belangrijk stukje. Hij is dus in het gebied boven Israël, zeg maar. Een Canaanese vrouw heeft een ernstig zieke dochter. En niet zomaar ziek, maar die is door een demon bezeten. Niks aan te doen. Ze had van alles geprobeerd. Ze zal ook beste doktoren hebben benaderd hebben in die tijd. Misschien is ze wel bij de discipelen geweest om, om hulp, om redding. Misschien ook wel bij de fariseeën en de schriftleden, wie zal het zeggen. Die zaten natuurlijk ook in dat gebied, maar niks heeft geholpen. En ze gaat er zelf aan onderdoor. Het gaat over haar dochter. En als je moeder bent of vader bent, dan snap je, dat doet je wat. Als je kind zo ernstig ziek is, dan ga je er zelf ook aan onderdoor. Het is verschrikkelijk. Dat is bij haar ook. En dan hoort ze dat Yeshua in dat gebied komt. Die is daar met een rondreis bezig. En zo gauw ze dat hoort, gaat ze naar hem toe. En je moet voorstellen, overal waar hij kwam, kwamen ontzettend veel mensen op af. Dus zij staat ergens tussen die mensen en ze roept. En niet zomaar, maar ik denk dat ze geschreeuwd heeft. Heren, zoon van David, ontferm je over mij. Want mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Je zou zeggen, dat valt op. Dat moet opvallen. Hij doet helemaal niks. Je kunt je niet voorstellen. Yeshua loopt gewoon door, alsof er niks aan de hand is. Hij reageert er niet eens op. Nou, dat moet bijna zijn alsof er een zwaard door haar hart is gegaan. Iemand waar ze heel haar hoop op gevestigd had. Van nu komt er iemand, daar heb ik zulke grote verhalen van gehoord. Die kan me helpen, die kan mijn dochter beter maken. En hij luistert niet eens. Hij loopt gewoon door, alsof ik niks gezegd heb. Ze stopt niet. Ze blijft roepen. Dat zie je eigenlijk hier aan. Omdat ze de chypte komt naar hem toe en zeggen, stuur alsjeblieft weg, joh. Stuur ze weg, want ze blijft roepen. Ze blijft gewoon roepen, ze stopt niet meer. Nee, want het was haar enige hoop. En de discipelen begrepen het niet. Die kenden die wanhoop niet. Zij wel. En ze blijft roepen. En wat ik zeg, ze zal echt geschreeuwd hebben. Want het was haar enige, haar laatste hoop. En hij zegt niks. Hij loopt gewoon door, alsof ze niet bestaat. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Dan reageert hij op wat de discipelen zeggen... En dan zegt hij, ja, sorry, ik ben alleen maar gekomen voor het huis van Israël. hè? Huh? Ja, ik ben alleen maar gekomen voor het huis van Israël. Nou, daar zitten wij dus. Dat gaat ook over ons, hè? Hij zegt, hij is alleen maar gekomen voor de Israëlieten. Dat zeg ik niet. Dat zegt Yeshua. Gegarandeerd dat die vrouw dat ook gehoord heeft. Wat moet je dan nog? Dan zie de moed in je schoenen. Maar niet bij haar. Ze komt dichterbij, ze hoort die boodschap, ze komt dichterbij. Ze knielt voor hem neer en ze zegt, heren, help mij. Hij kon dus niet meer verder lopen. Ze gaat voor hem zitten en aangezien het zo druk was, had hij geen andere optie van of haar dus aan de kant schoppen of om te draaien. Maar dan liep heel die menigte. Hij was opgesloten. Hij kon nergens anders meer heen. Hij had eigenlijk geen optie meer als reageren op haar hulpkreet. Zo moet je dat voorstellen. Althans, zo stel ik me dat voor. Zij knielt voor hem neer en zegt, Heer, help mij. En hij staat daar, gevangen in de menigte. En doordat zij dus voor hem knielt. En dan geeft hij een boodschap. Hij zegt tegen haar, ja, ik zou het wel willen. Ik zou het wel willen, hoor. Maar het kan niet. Het is gewoon niet netjes. Het is niet netjes om het boot te pakken van de kinderen en dat aan de honden te geven. Dus op hetzelfde moment hoort zij... Ja, maar eens luisteren. Voor ons ben jij gewoon een hond. Een onrein dier. Je hoort er niet echt bij. Wij zijn de kinderen. En daar ga ik naartoe. Daar ben ik naartoe gestuurd. Maar u bent eigenlijk gewoon een onrein dier. U hoort er eigenlijk niet bij. Sterker nog, het is eigenlijk niet eens netjes dat ik dus met u praat. Of dat ik u voedsel geef. Dat kan helemaal niet. Nou, dat is bijna de doodklap, zou je zeggen. Wie zou dan nog de moed durven nemen... om te blijven zitten... Je zou toch weglopen? Je zou zeggen, ja, nou ja, goed, sorry. Ik ga niet verder met die man. Als je als hond uitgemaakt wordt, dat is verschrikkelijk. Maar het mooie is dat die vrouw in deze afwijzing lichtpuntjes ziet. Dat vind ik zo geweldig. Je zou bijna zeggen van, hij timmert het helemaal dicht. Er is eigenlijk geen enkele optie meer die je kan pakken om hem nog iets te vragen. Maar zij ziet hier toch nog lichtpuntjes in. Ze laat zich niet afschepen. En ze laat zich ook niet aan de kant schuiven. En ze zegt tegen hem... Ja, heer. helemaal eens. Prima. Ik beaam het. Maar, maar. De hondjes eten ook van de tafel. Van de kruimels die van de tafel afvallen. Het is zo'n ontroerende boodschap. Dat ze dus hem pakt... op de woorden die hij uitspreekt. Die lijken de deur dicht te doen... Maar zij ziet dat de deur open gaat. Zij ziet een opening en die opening pakt ze met beide handen. Dus ze erkent wat hij zegt, maar ze pakt hem op zijn woorden. En zegt: Oké, okay, dan mag ik dan een hondje zijn. Laat mij maar onder de tafel zitten, want dan eet ik van de kruimels die van de tafel afvallen. En wat doet hij dan? Dan zegt hij: Oh vrouw, zegt hij: Oh vrouw, hoe groot is uw geloof? Het zal gebeuren zoals ik wil. Zegt hij dat? Nee, hij zegt overal groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Verwonderlijk, hè? Je zou zeggen, het gaat toch om hem? Nee, hij werpt haar terug op haar geloof. En hij zegt, het zal gebeuren zoals u wilt. En de dochter was gezond vanaf dat moment. Dus haar geloof heeft die dochter gered. Ja, door Yeshua, natuurlijk, door Yeshua. Maar het was niet gebeurd zonder haar geloof. En dat geloof ging door roeien en ruiten, zouden we zeggen. Het ging echt door de onmogelijkheid heen. Hij had alles dichtgetimmerd. En zij ziet een opening en die pakt ze met beide handen. En Yeshua die beantwoordt dat. En die zegt, je hebt een verschrikkelijk groot geloof. Dat je hiermee komt. Ja, dat kan ik alleen maar toestaan. Matthäus 18, vers 11. Want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Net wat hij eerder zei, van hij was niet gekomen om de rechtvaardige op te zoeken, maar de zondaars, en hier zegt hij ook, ik ben gekomen om zalig te maken wat verloren was, wat kwijt was, wat weg was. En er was eigenlijk ook niks meer in Israël. Jawel, er waren nog steeds mensen die gelovigen waren, maar het grootste gedeelte was eigenlijk verloren. Matthäus 20, vers 28, zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden. Er wordt ontzettend veel gedacht dat wij Yeshua moeten dienen. Nee, zegt hij, ik kom om jullie te dienen. Ik geef mijn ziel als losprijs voor velen, zegt hij. En zijn ziel is dan zijn lichaam. Er bestaat niet dat hij dan wat wij zien als zijn ziel zou gegeven hebben. Dan zou hij niet meer bestaan. Dus hij geeft zijn lichaam als losprijs voor velen. Markers 2 vers 17. En toen Yeshua dat hoorde, zei hij tegen hen... Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn... Ik ben niet gekomen om wegvaard de parkering te roepen maar zondags... Hij gaat een stukje uitleg geven over die rechtvaardigen. Hij zegt: "Het zijn eigenlijk de mensen die denken dat ze dus kerngezond zijn, maar het niet zijn. Want dat zegt hij eigenlijk. Ze zijn eigenlijk niet gezond. Ik kom om de zonders tot bekering te roepen, maar dat zijn eigenlijk degenen die ziek zijn. Of die ook erkennen dat ze ziek zijn en mij nodig hebben. Dan zegt hij dat nog een keer. Dus hij blijft dat herhalen dat hij dus niet gekomen is om de rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zonders. Lucas 12, vers 49. Ik ben gekomen om vuur te werpen op aarde. En wat wil ik nog meer nu het al ontstoken is? Er wordt ontzettend veel gezongen en gebeden: van Vervul mij met uw vuur. Dat is een verschrikkelijk gevaarlijk gebed. Maar Gods vuur, dat verteert. Gods vuur is niet het vuur waarvan ze denken dat zijn die vuurvlammetjes die op de hoogte van de discipelen zaten toen de huidige geest uitgestort werd. Dat waren vlammen als van vuur, staat heel duidelijk in de grondtekst. Dus geen vuur, maar als van vuur. Als het vuur was geweest, dan hadden ze verschroeid geworden. is niet gebeurd. Dus wees voorzichtig met wat je wenst. Hij komt om vuur te werpen. Om verdeeldheid te maken. Om onderscheid te maken. Tussen mensen die hem echt willen dienen. En mensen die dat niet willen, die denken dat ze het al hebben. Want daar is het voor. En waarom vuur? Als je kijkt naar een zilversmid of een goudsmid, die heeft ook vuur nodig om de grondstoffen te reinigen. Een oudere broer van mij, die was goudsmit, goud en zilversmid, verschillende keren meegemaakt. En hoe vaker je zeg maar, dus goud smelt, hoe vaker er dus toch allerlei onrechtmatigheden naar boven komen die er dan afgeschept moeten worden. En uiteindelijk, als je dat een aantal keren gedaan hebt, dan heb je echt zuiver, puur goud. En dat zegt ook de psalmist, die zei... Het wordt zeven keer gereinigd, zegt hij. Het heilige goud wordt zeven keer gereinigd. Zeven keer wordt het dus tot het smelpunt gebracht en geroerd om dus de onreinigheid naar boven te brengen en er afgeschept. Het gaat niet in één keer. Dat merken wij ook als we tot geloof komen. Je bent niet in één keer een hele nieuwe schepping. Ja, je bent een nieuwe schepping, maar je moet eraan werken. Je moet allerlei dingen afleggen en je moet ook je verstand en je denken moet je vernieuwen, zoals Paulus zegt. En ja, dat gaat soms door vuur heen. Dat gaat soms door allerlei moeilijke toestanden heen om echt goed gereinigd te worden. En vaak is één keer niet voldoende. Net als je ziet bij de faro. Hè? Hoe vaak moet hij door allerlei dramatische dingen heen voordat hij uiteindelijk besluit om te gaan luisteren. En hij is niet tot geloof gekomen. Totaal niet zelfs. Lucas 12:51, 51. Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik u, maar verdeeldheid. Harde boodschappen. Boodschappen waar je normaal gesproken eigenlijk niet over nadenkt. Als je denkt over de komst van Yeshua. Vrede, vrede en geen gevaar. Zo zitten wij in elkaar. Dat is niet wat Yeshua zegt. Johannes 5, vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. Maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Dat je terug hebt ook even bij stilgestaan. Toen heb ik al die namen van die kerkvaders laten zien. Augustinus, noem maar op, al die kerkvaders. Die worden allemaal aangenomen in hun naam, want dat zijn de kerkvaders, die mensen weten het. Calvin, Luther, noem maar op. Maar Yeshua niet. En als ze het over Yeshua hebben, dan hebben ze het over een veredelde Paulus. Als ze denken over de terugkomst van Yeshua, dan verwachten ze een soort Paulus, een soort met Europese Paulus, verwachten ze terug. Maar niet Yeshua. Niet een Joodse man die vol is van de woorden van zijn vader. En die komt met het zwaard. Hij zal niet met een lieflijke boodschap komen. Johannes 7, vers 28. Is hij riep in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf en zei: U kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mezelf gekomen, maar hij die mij gezonden heeft is waarachtig. En hem kent u niet. Nou, dat moet een hele akelige boodschap zijn geweest voor die mensen die dachten dat ze wisten waar hij vandaan kwam. En die dachten dat ze hem kenden. En hij zegt gewoon keihard: Van mijn sluis, jullie kennen mij helemaal niet. Jullie weten niet waar het over gaat. Jullie hebben geen idee. Ik ben gekomen, ik ben gezonden door de vader. De vader is waarachtig. En jullie hebben geen idee. Jullie weten niet eens waar ik vandaan kom. En het vervelende was, in die tijd... God het dus ook voor zijn eigen gezin waar hij uitkwam. Ook zijn broers geloofden niet in hem. In die tijd. Dat moet zo'n harde boodschap geweest. Ook een hele aardige ervaring voor je zelf. Hij zegt dat op een gegeven moment ook. Hè? Van, een profeet is niet geëerd in zijn eigen stad. En dan wordt hij eigenlijk uitgekotst, want ze willen er niet van weten. Zelfs zijn moeder wordt op een gegeven moment meegesleurd door zijn broers, om hem ter verantwoording te roepen, omdat het helemaal fout gaat. Het gaat de verkeerde kant op. En hij zegt, nee, jullie kennen mij niet, omdat je hem niet kent, die mij gestuurd heeft. Dan is 8 vers 14, Jezus zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. De fariseeën en de schriftleerden waren ervan overtuigd, dat zij dus kinderen van de vader waren. Hey, wij zijn kinderen van Abraham, zeggen ze ook. Hè, wij horen ertoe. Wij doen ertoe. Wij horen erbij. Nee, zegt hij. Als je dat zou erkennen, dan zou je weten wie ik was. Dan zou je dat herkennen. Maar dat gebeurt niet. Want ik ben niet uit mezelf gekomen. Hij heeft mij gezonden. En als je God kent, dan moet je mij ook kennen. Ik kan niet anders. Johannes 9, vers 39. Yeshua zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien. En die zien blind zouden worden. Het is heel vervelend. Maar hij heeft het steeds tegen de fariseeën en de schriftleden. Die dachten dat hun de waarheid hadden. Dat hun het zouden zien. En dat hun het ook echt zagen. Hun waren degene die het woord predikten, Die het woord brachten bij de mensen. Hun dachten dat de mensen blind waren. Die snapten er niks van. Als de fariseeën en de schriftleden zouden stoppen met onderwijs. Dan zou het hele volk de gaan. En Yeshua die zegt nee dat is niet zo. Het is dus net andersom, jullie denken dat jullie zien en daar worden jullie ook op afgerekend. Omdat jullie denken dat jullie zien en dat jullie horen, zal ik aantonen dat jullie blind zijn en dat jullie doof zijn. Anders de verstien. de dief komt alleen maar op de steden de slacht te slachten en verloort laten gaan. Ik niet. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus ik kom niks om weg te roven, om weg te halen. En dat wordt heel vaak gezegd. Je verbaast je soms als je het over hebt. We hebben verschillende keren gehad. Dan zit je in een bijbelstudiekring en heb je het over Israël. En dan praat je over de beloftes die er nog liggen voor Israël. En dan krijg je de reacties van je haalt ons hel weg. Dan kan het helemaal niet rijmen. Hoezo? We halen jullie hel Ja, Ja, nee. die beloftes zijn voor ons. Ja, dat hebben jullie altijd gedacht dat dat zo was. Maar Yeshua zegt, ik kom alleen maar voor de Israëlieten. En wij worden geënt, jongens. Wij horen erbij. Maar alleen doordat we geënt zijn. Maar niet omdat het overgegaan is op ons. Wij mogen blij zijn dat we geënt worden. Maar alsjeblieft, ga niet de boom omhakken. En denk dat je daarvoor in de plaats komt. Want zo is het niet. Johannes 12, 27. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Dat zegt hij dus in Gethsemane. Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom, zegt hij, ben ik in dit uur gekomen. Hij wist wat hem te wachten stond. En hij zegt... Om dit uur ben ik gekomen. Dit was nou het belangrijkste uur. Dat ik mijn leven zou geven voor iedereen die deel wil zijn van mij. Dat was de belangrijkste reden van zijn komst. Dat hij zijn leven af zou leggen. Dan is 12.46. Ik ben een licht in de wereld gekomen. opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. Kan ook niet. Als je in hem gelooft, dan moet je zelf ook licht gaan verspreiden. Anders zit je nog steeds in de duisternis. En het gekke is dat hoe duister het is, hoe kleiner het lichtje hoeft te zijn om licht te verspreiden. Licht in licht zie je niet. Kun je het thuis proberen. Pak een felle lamp. Steek een lucifer aan. Je ziet niet op de muur dat je een lucifer aansteekt. Dat is heel erg leuk. Gewoon een natuurkunde proefje. Dus doe je dat achter een lamp, dan zie je geen licht. Wel als het donker is. En je steekt een lucifer aan, dan verspreid je licht. Leuk is dat, hè? Ik vind dat heel leuk. Dus in het licht heeft een lichtje geen zin. Maar wel in de duisternis. Dan is 12 vers 47. Als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is voor ons. Het is af en toe heel moeilijk om ja, toch niet veroordelen te zijn. Omdat je denkt, hoe is dat? Maar dat staat daar toch in de Bijbel en je probeert dat uit te leggen. En mensen nemen het niet over. En dan heb je toch... Vaak althans merk ik wel met mezelf dat je toch een beetje veroordelend wordt. Van waarom luister je nou nu? Waarom zijn jullie zo dwars? Waarom zijn jullie zo eigenwijs? Het staat er toch jongens. Je ziet het toch. Ja maar, ja maar. Hè, de kerkvaders, dit wordt er alles bijgehaald. En toch moeten wij ermee stoppen. Je moet het alleen laten zien, laten horen. Het is niet onze taak om die mensen een schop te geven. Om die mensen te veroordelen. Laten we in de voetsporen van hem blijven lopen... En ook proberen om mensen zalig te maken. Om een goede boodschap te vertellen. En niet op te houden. Wie mij verwerpt, zegt hij mijn woorden niet aanneemt... heeft namelijk al iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dus wij hoeven dat niet te doen. Hij doet het voor ons. Het woord dat hij gesproken heeft, dat veroordeelt die mensen. En dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Dus wij hoeven het ook helemaal het voortouw niet te nemen. We hoeven niet van tevoren alle soorten soort met voorselectie te maken... Nee, dat is niet aan ons, laat dat alsjeblieft over aan degene aan wie het toevertrouwd is. Die kan het veel beter dan wij. Ik heb niet uit mezelf gesproken, zegt hij. Maar de vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeg en wat ik spreken moet. En ergens anders zegt hij ook nog, en wat ik doen moet. Alles wat hij doet, wat hij zegt, wat hij spreekt, alles is van de vader, geeft hij door van de vader. Alles heeft hij gezien en gehoord en is hem voorgedaan. En ik weet, zegt hij, ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. En wat is zijn gebod? Dat heeft hij al gezegd, dus de hele dag. Dus heel de tenag is eeuwig leven. En hoe komt dan de kerk erbij om te zeggen: maar dat doet er niet meer toe? Alleen het Nieuwe Testament is belangrijk. Nee, dat is niet wat God zegt. De tenag is het fundament. Als je het fundament weggooit, dan heb je niks meer. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Yeshua, de Messias, gekomen. De wet is door Mozes gegeven. Was hij door Mozes gegeven? Ja, via de vader. Maar het is precies hetzelfde als wat Yeshua zegt. Ik zeg alleen maar wat de vader mij te spreken geeft. En dat heeft Mozes ook gedaan. Mozes heeft alleen maar gezegd tegen het volk wat hij van God opdracht had gekregen. Hij Vergeet dat één keer en hij spreekt dat anders. En hij krijgt daar een hele zware straf over. Hij mag niet in het land Israël komen. Land Kanaan. Johannes 3 vers 16. We hebben er ook het lied van gezingen. Kiko Ahaf. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zo gegeven heeft. opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Er wordt heel vaak gezegd in de evangelische kerk. Mensen stellen niks voor. We blijven zondag tot aan ons overlijden. En waarom zou God de moeite doen? God ziet dat anders. God had. De wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon geeft. Wij staan er de laatste tijd best wel veel bij stil. Het heeft ook te maken van, omdat we best wel veel denken aan de Tweede Wereldoorlog. We zijn daar een beetje mee bezig, om met je aan uitzoeken over mijn voorslag. Een oom van mij ligt in Woensel. Hij heeft ook zijn leven gegeven voor onze bevrijding. Ik was 23 jaar. Net getrouwd. Omgekomen. Werkte bij de RF. En ik vraag me echt af. Zou ik mijn zoon, mijn oudste zoon, zou ik die over hebben voor de Nederlanders, dat ze vrij konden komen, die ik helemaal niet kende? Hij kwam uit Wils. Ik ben bang voor die, sorry. Ik weet niet of ik zoveel liefde in mijn hart had dat ik voor een onbekend volk mijn oudste zoon over had. En dat grijpt me af de best aan. God had het wel. God had het wel. Die had zijn enige geboren zoon over voor de wereld. En dat grijpt mij aan. Ik heb die ook niet gekend, nooit gekend. Ik heb zijn foto, ik ken zijn verhaal. En ik weet dat hij zijn leven gegeven heeft. En samen met hem, nou, het is verschrikkelijk aangrijpend, Er zijn twee vliegtuigen, die zijn dus eentje is geraakt door de, door de vlak van de Duitsers. en Die zijn tegen elkaar opgebossen en zijn dus samen neergestort. En al die jongens zijn op hetzelfde moment omgekomen. Niemand heeft overleefd. Ze liggen allemaal liggen ze op een rijtje en zo. Naast elkaar. Dus je gaat lopen. De een is 19, de ander is 20, is 21, 22. En hij was een van de oudsten, hij was 23. Hij was een veteraan. 23 jaar, jongens. Mijn oudste kleindochter is 23. Je kunt er niet bij. Je kunt er gewoon niet bij. En dan vegeteren de vijand. En niet zomaar een vijand. Maar de vijand van heel de wereld op dat moment. Om die dus klein te krijgen. Om de dus mensen vrij te maken. En dat doet wel denken aan Yeshua. Die ook een strijd moest voeren om tegen de allergrootste vijand die er ooit geweest is te vechten. Om daar tegen zijn leven te geven. Ja, dat is onvoorstelbaar. Wij zijn in Wils geweest in het plaatsje waar mijn oom geboren is. Daar staat een memorialwal, een gedenksteen met de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog. Die hun leven gegeven hebben voor de vrijheid van onder andere ons. Daar staan twee familieleden van mij vermeld, mijn oom en een neef van hem. Op deze gedenksteen staat ook een tekst, Johannes 15 vers 13, een tekst die Yeshua uitgesproken heeft. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dat zegt Yeshua die weet dat hij zijn leven gaat geven voor de wereld. Het volgende vers dat Yeshua ook uitspreekt is, u bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied, ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Dus hij noemt ons zijn vrienden als we doen wat hij gebied. En wat gebiedt hij? De woorden van zijn vader die hij van zijn vader gehoord heeft. Dat zegt hij. En hoe komen we er dan bij om te zeggen... Nee, hij noemt ons zijn vrienden, maar we hoeven de wet niet meer te houden. Het is conditioneel. Als we zijn vrienden genoemd worden, dan betekent dat dat wij zijn Torah houden... en dat wij zijn wetten navolgen en dat wij lopen in de voetsporen van Yeshua... in wat hij heeft voorgedaan en niet anders. En als je dan begrijpt dat God zijn Zoon gegeven heeft... dan moet er zo'n grote liefde zijn... Dat ik het verschrikkelijk vind dat in de kerken dat klein gemaakt wordt. En dat dat dus kapot gemaakt wordt. Die liefde is onvoorstelbaar als je erbij gaat staan. En je gaat begrijpen van, zou ik het doen? Zou ik mijn kind over hebben? Ik ben bang voor niet. Sorry. Sorry. Ik ben bang dat mijn liefde tekort schiet. En toch, mijn oom heeft het gedaan. We net getrouwd. Net getrouwd, jongens. Geef ze leven. God doet het ook. Heeft het gedaan. Johannes 20 vers 31. Maar deze zijn beschreven. Opdat u gelooft dat Yeshua de Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven. Het leven zult hebben in zijn naam. En mensen alsjeblieft geloof het. Want het staat in de Bijbel. Het staat rotsvast vast. Want God heeft het gezegd. Het zijn niet mijn woorden. Maar het zijn Gods woorden. Hanneer 2 vers 38. Wat zeggen de apostelen daarvan? Petrus zei tegen hem: "Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus de Messias tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Er staat één keer in de Bijbel en we hebben ze aangetoond dat het dus toegevoegd is. Daar staat in Marcus: "Dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest." Voor de rest staat altijd dat je in de naam van Yeshua moet dopen tot vergeving van zonden. Toch wordt bijna ieder kind gedoopt in de naam van de drie-eenheid. terwijl het niet Bijbels is, de meeste theologen erkennen ja, dat het gedeelte van Marcus is toegevoegd. We weten dat het in de al oudste schrift staat dat er niet. Het is toegevoegd om de drie-eenheid te bewijzen. De apostelen zeggen dat niet. De apostelen zeggen heel duidelijk je moet gedoopt worden in de naam van Yeshua de Messias. Handelingen 3 vers 6 Petrus zei: "Zilver en goud heb ik niet." Petrus was niet zo rijk, moest van zijn handen leven. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Yeshua, de Messias, de Nazarene, sta op en ga lopen. Hij steekt niet eens zijn hand uit, Petrus. Hè? Hij zegt niet tegen de man, kom op joh, ik zou je oprapen, ik zou je tot steun zijn. Nee, hij geeft gewoon een bevel. Die man die ligt hij kan niet meer lopen, de noord kunnen, En hij zegt gewoon, moest luisteren, sta op en loop. Klaar uit. Doe het gewoon. En hij doet het. Hij luistert en hij loopt. Wat zegt Paulus? Veel aangehaald. Maar nu, in de Messias Jeshua bent u, die voorheen af was. Dat zijn wij dus, hè, de heidenen. Wij waren veraf. Door het bloed van de Messias dichtbij gekomen. Daarvoor dus niet, hè? Terwijl, er staan af en toe in het Oude er ook verhalen over dat heidenen erbij mochten komen. Maar het was een zeldzaamheid. Maar nu wordt er iets anders gesproken. Nu wordt er echt gezegd, jongens, wij mogen erbij horen. Wij zijn er dichterbij gekomen door het bloed van de Messias. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Wie heeft die één gemaakt? De joden en de heidenen. Die zijn één gemaakt. En waarom? Omdat hij de tussenmuur heeft die afgebroken. Die scheiding maakte tussen de joden en de heidenen. Die moest weg blijkbaar. Die mocht er niet meer zijn. Wij moesten één gemeente worden. Één worden. Dat was de bedoeling heeft hij de vijandschap in zijn vleesten niet gedaan, namelijk de wet van de geboden. Ah, toch, hè? Zien we wel? Zijn toch de geboden weg. Zien we wel? We wisten het wel dat Paulus het goed had. Oh, wacht even. Die uit bepalingen dogma's bestond. Waarom hebben de vertalers niet hier gewoon dogma's neergezet? Het staat in de grondtekst. Het is een Nederlands woord, was ook in die tijd al. Was dogma's gewoon een normaal woord? Dat kende iedereen. Nee? Ze gaan het verdoezelen. Waarom? Omdat ze niks met die wet van de geboden wilden te maken hebben. Met Gods Torah. Dat wilden ze niet. Wat doen we dan? We gaan zetten de wet van de geboden. Die uit bepalingen. En daarom zegt bijna alle christen tot op de heilige dag. We hoeven die geboden niet te houden. Dat heeft Paulus zelf gezegd. Ja mensen, maar er staat wat anders in de grondtekst. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. De dominee zegt het zelfs. Die zal het toch wel weten toch? Die heeft ervoor gestudeerd. Ja, die heeft ervoor gestudeerd om te liegen, dat ja, klopt. Zo heet dat ook, hè? Theoloog is die. Het is jammer om dat te zeggen, maar het is gewoon niet anders. Mensen doen niet anders als liegen over wat er in de Bijbel staat. Ze kennen de grondtalen, die moeten ze kennen, maar ze gebruiken ze niet. En als je ze aanspreekt en je zegt, weet je dat? Ja, dat weet ik. Waarom zeg je dat dan niet? Ja, dan ben ik kwijt. Uh, hoe weet je dat? Als jij toch Gods woord gaat spreken, waarom ben je dan bang voor je boterham? Denk je niet dat dat gezegend zal worden? Ik denk het wel. Maar waarom doet Yeshua dit? Omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Dat is toch geweldig, hè? Dus wij hebben het Joodse volk nodig om één te worden. Wij kunnen geen één nieuwe mens worden als de Joden er niet bij zijn. Dat zegt Yeshua door Paulus. Nou, dan krijg je een heel andere indruk over de tenag, als wat steeds gezegd wordt. Opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis... waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Wat had hij gedood? De vijandschap in zijn vlees die uit dogma's bestond. Mensen, dogma's. Wat hebben wij gedaan als christelijke kerk? Vanaf het allereerste begin zijn wij dogma's gaan maken. En die dogma's, die Yeshua dus... Verwijderd had. Dat was die scheidingsmuur. Wij hebben er weer een nieuwe gebouwd. Die nog veel hoger en veel breder en veel groter is. Die bijna niet meer te doorbreken is. Helaas is het nog steeds geen één lichaam, maar zeer vele lichamen. En ondanks zeer verdeeld. door de vele dogma's die Rome ingesteld heeft. Het is, ja, het is verschrikkelijk droevig dat dat zo gebeurd is. En er ziet nog steeds ziet het er niet naar uit dat het gaat veranderen. En toch gaat het niet zo. Ja, ik denk dat binnenkort dat het wel gaat, ja, dat er wat zal gaan boren, denk ik. Kan niet anders. In 2, vers 13, bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was. Dat gaat over ons. En aan hen die dichtbij waren, dat waren de Joden. Want door hem hebben wij beide, dus de Joden en de Heidenen, door één geest de toegang tot de Vader. Dus wij moeten gewoon samen zijn om door één geest toegang te krijgen tot de vader. Dus het, het is raar om dus een gedeelte van jezelf aan de kant te schuiven... en zeggen, jongens, zei ik wil niet meer jou te maken hebben. Jij ja, hoort er niet bij. Sterker nog, de joden moeten christen worden. Anders hebben ze helemaal geen bestaansrecht. Dat is niet wat Gods woord zegt. Gods woord zegt dat we geënt worden op het volk. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, zegt Paulus... maar medeburgers van de Heilige en huisgenoten van God... Dus we gaan er echt volledig bij horen. Wij worden één met het volk van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus de Torah. Waarvan Yeshua de Messias zelf de hoeksteen is. Nou, als je even een groot gebouw in je hoofd neemt. Dan hebben ze altijd een hoeksteen. Daar rusten vaak de centrale pilaren op. Het meest belangrijkste van met name oude gebouwen is de hoeksteen. Als je die weghaalt dan stort het hele gebouw in. Laat het gebouw niet staan. Dus je moet nagaan, als je zegt, moet je erkent je herkent Yeshua niet, dan is er dus gewoon geen huis. Zo simpel is het. Er kan fundamenten liggen, maar er is geen huis. Dat je die hoeksteen staan, dan moet die hoeksteen moet staan op het fundament. Als je dan het fundament weghaalt, heb je ook geen huis. Want dan heeft die hoeksteen geen grond en stort het huis gewoon in. Zo simpel is het gewoon. Dus het is heel simpel om te redeneren, om te sluisteren. Als Jeshua de hoeksteen is, dan heb je dus het fundament, het Torah nodig, wil je het huis bouwen. Anders is er dus gewoon geen huis. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel. In de Heere, in Yahweh dus. Nou, dat is apart, hè? Want als je dus die twee dingen weghaalt die ik net noemde. Als je Jeshua weghaalt, kun je geen gebouw maken, dan is er geen tempel. Als je de Torah weghaalt, dan heb je geen fundament, dan kun je ook geen tempel bouwen. En als je dat wel doet, dan word je medegebouwd tot een woning van God in de geest. Conclusie, waar hebben we nou naar gekeken? Yeshua is gekomen, ik heb het even onder elkaar gezet, om de wet aan te vullen, aan te scherpen. En dan zegt hij weer de onrechte boos op zijn broer, en die komen voor het gerecht, of die zelfs in de hel op een gegeven moment, wie zijn broeder een dwaas noemt, wie een vrouw in zijn hart begeert heeft, heeft al overspel gepleegd, zegt hij. Nou, dat is nooit eerder geweest. Om het zwaar te brengen, om tweedracht te brengen tussen man en vader, moeder en dochter, schoondochter en schoonmoeder, schoonvader en schoonzoon. Om vuur op de aarde te werpen, om verdeeldheid te brengen. Tot een oordeel in de wereld. Dat is even een iets andere boodschap met kerstfeest, denk ik, als wat ze gewend zijn. Dit zegt Jeshua. Hier ben ik voor gekomen. Yeshua is niet gekomen, zegt hij, om de wet af te schaffen. Om rechtvaardigen tot bekering te brengen. Om vrede op aarde te brengen. Voor de heidenen. Om gediend te worden. Uit zichzelf. Om de wereld te veroordelen. Om uit zichzelf te spreken. Om zielen van mensen te gronden te richten. Maar hij is ook gekomen, en daar wil ik dan mee afsluiten, om zondaren tot bekering te brengen om zalig te maken wat verloren was, om te dienen, om zijn ziel als losprijs voor vrede te geven, voor de verloren schapen van Israël, in de naam van de Vader, opdat zij leven en overvloed hebben, om zijn leven te geven voor zondaars, als licht in de wereld, om de woorden van de Vader te spreken, om het brood des levens te zijn. Yeshua de Messias is gekomen om ons te laten zien, en voor te doen, hoe wij de wet moeten houden. Daarvoor was het niet mogelijk, maar door Yeshua kunnen wij dus de wet houden. Dat vraagt hij ook van ons. De wet wordt geschreven in je hart, hè, als je tot geloof komt. En dan moeten wij het ook gaan doen. Jacobus zegt, als je geen werken hebt, heb je geen geloof. Nou, dat kan toch niet? Zo zijn we opgevoed. Dat kan helemaal niet. Er is een hele heftige boodschap. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, En dan zegt Yeshua, de Zoon van God. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. Sterker nog, hij zal grotere dingen doen dan deze. Kun je je niet voorstellen, wij gaan grotere dingen doen dan Yeshua. Kan dat dan? Ja, hij zegt het. Want ik ga heen naar mijn vader. Dan sluiten we af met een opdracht. Matthäus 5, vers 48. Weest u dan volmaakt. En dat zegt Yeshua. Dat zegt niet ik, maar dat zegt Yeshua. Zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dus wij moeten streven om net zo volmaakt te worden als de vader in de hemel. Nou, ik denk dat we daar onze handen wel aan vol hebben. Amen. Willen we nog een aantal liederen zingen? U maakt ons één. Dat leek me wel een mooi lied om te laten zien, want dat is de, ja, de wil van de vader. En de wil van Yeshua, dat wij dus één zijn. En ja, dat lijkt het nog helemaal niet op zelfs. Maar toch moeten we ernaar streven dat we één worden. Dat we samen één gebouw worden. Eén lichaam. Verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Je waarecha, Yahweh, recha. Jaer, Yahweh, panaf, elecha, figunekka. Yesa, Yahweh, panaf, elecha, viesem, lecha, shalom. Ja, we zegen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we nog als afsluiting zingen... Arbeit with me. Ik heb de vertaling staat in het boekje. Wil je die meelezen? Het is een heel bekend lied...